19 april en uh, dit is uh, ZFM. En vandaag helpen we de hele dag de helpers van het Rode Kruis. Mijn naam is Gerloogman en ik ben er tot uh, drie uur uh, tijdens onze 12 uur durende radiomarathon. En samen met Haarlem 105 en uh, Noord-Holland maken we uh, een thema-uitzending rondom het coronavirus. En in Zandvoort ligt daarbij de nadruk op het goede werk van het Rode Kruis. Je kunt de hele dag muziek aanvragen voor dit goede doel. Bel of app ons hiervoor op het nummer 023 56 730393. Of stort meteen op Giro 7244. Met vermelding actie Zandvoort. En uh, ik heb aan... Uh, uh, uh, Jan Lammers... Jan Lammers gaat even vertellen... wat er precies uh, en, uh, bij de circuit aan de hand is. Ja, hoe dat er voor ons uitziet. Uh, we, gaan, we gaan eerst maar eens even afwachten... wat. Uh, wat hun bevindingen zijn en misschien dat ze met vragen komen of er dit jaar nog een kans is om het te doen. Uh, Gisteren hadden jullie een hele mooie actie, kun je ons daar wat meer over vertellen? Ja, zeker, dat kan ik. Uh, uh, ook in het bestuur zit Huig Molenaar, die is eigenaar van stand Pro Paviljoen Telassa. En uh, ik weet niet of jullie het meegekregen hebben van de nauwregeling, maar in het gezegd komt het erop neer dat uh, de seizoensbedrijven uh, buiten de regeling vallen, omdat als speldatum 1 januari wordt genomen. En op 1 januari hebben wij nog niemand in dienst, of in ieder geval heel weinig. Ja. En we schalen pas later op. En, uh... Die in coördinatie doet in uh, Zuiderhout. Oh, oh, oh. Ja, en als je die verhalen hoort. Dat is bijzonder. Hoort, ja, dat krijgen de mensen ja. straks te horen. Ja, wij, de, wij af en toe schakelen we door met uh, uh, Haarlem 105. En uh, daar zie ik dan allemaal uh, dingen uh, uh, verschijnen. En ik zag allemaal dingen over Zandvoort. Ik denk, nou dat is leuk, laten we even luisteren. Uh, even nog uh, wat uh, huishoudelijk uh, verhaal. De hulplijn van het Rode Kruis. Dat is uh, uh, uh, 1-8 minder. Dus 070, 44, 55, 3x8. Dus niet 4x8. Dus uh, ja, maar ik denk als je 4x8 draait, dan kom je er toch wel in hoor. Dus uh, wat dat betreft, uh, laat mij eens een plaat draaien. Ja, precies, dat zeg ik. Goedemorgen, middag, Zandvoort. 10 over 1. Bijna, 6 over 1. Touch down in the land of the delta blues in the middle of the coral rain. Room A prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him. And they asked me if I would. We zit er even niet in hoor. Walking in Memphis. Even thuis blijven. En ik heb hier mijn vriendin Google bij me. Zullen ze vragen wat zij weet van uh, deze naar uh, virus. Dit was Cher met Walking in Memphis. Prachtige plaat. Hey Google. Wat weet je van corona? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus. De ziekte veroorzaakt luchtwegklachten, zoals bij de griep... met symptomen zoals hoesten, koorts en in ernstigere gevallen ademhalingsproblemen. U kunt u zelf beschermen door regelmatig uw handen te wassen... en uw gezicht niet aan te raken. Vermijd nauw contact binnen een meter met mensen die ziekteverschijnselen hebben. Nou, dat is duidelijk, toch? Hè? En daarom uh, zitten we hier. We zijn twaalf uh, uur uh, bij je met deze radiomarathon. En uh, ja, je kunt uh, geld storten op Giro 7244 met vermelding Actie Zandvoort. En dat is uh, voor het Rode Kruis. En het Rode Kruis in Zandvoort uh, bestaat al, uh, sinds, uh, is opgericht in 1935. En biedt uh, sindsdien hulp aan mensen in nood. En ze zijn onderverdeeld in drie gespecialiseerde teams. Het team evenementenhulp, het team opleidingen en het team sociale hulp. En met uh, ruim 75 uh, vrijwilligers en beroepsondersteuning... vanuit uh, de district Kennemerland is het uh, Rode Kruis afdeling Zandvoort... afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven... en inkomsten uit inzetters. Dus, dus ja, eigenlijk uh, wat wij doen. En uh, het is gewoon heel erg belangrijk dat dat... Uh, blijft uh, bestaan. En dat we daar uh, uh, gebruik van kunnen maken als we dat nodig hebben. I'm so tired I haven't slept a wink I'm so tired My mind is on the blink I wonder should I get up And fix myself a drink No, no, no So time i don't know what to do i'm so tired my mind is set on you i wonder should i so upset Although I'm so tired I'll have another cigarette and curse the water rally zeg ik, de Beatles mogen niet ontbreken tijdens deze marathonuitzending. En even wat nieuws over Zandvoort. Geen honden op het strand, dus die versoepelde regeling, die gaat niet door. Vanaf 15 april tot 1 oktober, van 9 tot 7 zijn er geen honden op het strand toegestaan. En dat, dat blijft, dat wordt niet anders. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Je, je moet sowieso niet te veel op het strand komen met elkaar. Laten we dat even afspreken, dat we gewoon een klein beetje geen, uh, geen, geen, geen mensen, uh, te veel mensen bij elkaar, een anderhalve meter natuurlijk uh, ruimte. Dat is uh, het devies, dames en heren. Ja, en uh, wat kunnen wij meer dan uh, vrolijke platen draaien? Denk ik. Zo. Helemaal. <laughs> af en toe hè af en toe She van Daryl Hall en John Oates hier bij ZFM. We proberen hier Peter Tromp aan de lijn te krijgen, maar het lukt nog niet helemaal. Geloof ik, geloof ik. Nee. Hallo, Peter? Nee. God zie mij, wat is er aan de hand, jongens? Wat is er aan de hand? Uh, ik draai nog even een plaatje en dan uh, komen we hierop terug. Als het goed is. Natuurlijk is het goed. ZFM, dames en heren, het is uh, bijna tien uh, voor half twee hier bij ZFM. Ik zit hier tot drie uur en daarna gaan we weer door tot uh, negen uur vanavond. Zo heet het in ieder geval de beste muziek hier bij ZFM en uh, we hebben aan de lijn uh, voorzitter Peter Tromp van de winkeliersvereniging. Peter, ben je hier? Hallo, hallo. Peter, ben je daar? Ja. Ja, wacht even hoor. Ja, nu moet het lukken. Oké. Ja, heel goed, heel goed, Geel. Hé hey Peter, um, uh, hoe gaat het uh, met, uh, met de winkeliers in Zandvoort? Nou ja, wat zal ik zeggen? Het is een uh, drama wat zijn weerga niet kent. Natuurlijk, de helft is gesloten, de andere helft is open. We hebben natuurlijk te maken met allerlei maatregelen, waardoor het bezoek niet alleen naar het strand en het boulevard... Wat niet meer dan voorkomen terecht is dat er maatregelen worden voor getroffen. Maar ook aan het dorp een stuk minder is. Dat heeft niet alleen te maken met onze Duitse gasten. Uh, het heeft ook te maken met de dagjesmensen zoals die er zijn in Zandvoort. Nou ja, uh, het zijn hele belangrijke maanden voor de ondernemers in het dorp. De maanden maart, april, mei gebeurt natuurlijk van alles. Zandvoort is er prat op. Dat er eigenlijk vanaf begin april tot eind oktober aan toe ieder weekend wel wat te doen is in de dorp. Ja. Dus vooral de weekenden zijn uh, altijd uh, goed voor uh, duizenden toeristen extra die op allerlei evenementen uh, afkomen. Mm -hmm. En uh, ja, dat alles is gewoon uh, uh, niet minder, maar is gewoon teruggebracht naar nul. Ja. En er zijn een aantal ondernemers in de retail, vooral in de Halterstraat en de Kerkstraat die grote problemen hebben met de tekst zoals die op de boorden staat... want het betekent eigenlijk... dat uh, uh, het een beetje lijkt af en toe met alle verkeersregelaars... en nogmaals, ik begrijp de bedoelingen om het strand zoveel mogelijk leeg te houden... om de anderhalve meter afstand te bewaren... Mm -hmm. om de parkeerplaats op de boulevard gewoon af te sluiten. Dat kan nou eenmaal niet anders. Waar wij de nadruk op willen leggen als ondernemers in het centrum van het dorp... Die helft die nog open is. die. dankzij coronas nog maar 30, 40% procent van hun omzet draaien. Mm -hmm. uh, dat is in ieder geval 30 40% procent, zou je zeggen. Maar dat wordt al een stuk moeilijker. omdat er niemand meer buiten Zandvoort, Zandvoort binnenkomt. Dus ook onze mensen. die normaal gesproken hun boodschappen wel in Zandvoort doen. Omdat wij in de gelukkige omstandigheid zijn. om maar één voorbeeld te noemen. ...dat er vier supermarkten zijn. Nou, welk dorp in Nederland heeft dat... ...met 17.000 inwoners? Maar... Eh, ...door alle maatregelen die genomen worden... ...kunnen de mensen uit Heemstede Bloemenhaal Haarlem... op richting de gemeentes... niet meer binnenkomen. En er zijn een heleboel mensen die wel degelijk begrijpen... ...dat er... Eh, eh, ...dat ze niet... Eh, ...naar het strand kunnen. En die willen ook niet naar het strand... ...maar die kunnen ook niet in het centrum van het dorp komen. En daarvan zeggen wij... ...gemeenten... Kijk wat je kan doen. Zorg dat je de verkeersregelaars goed instrueert. Mevrouw, meneer, wat komt die doen? Ik ga niet naar het strand. Ik wil alleen even in het dorp wandelen. Ik wil even wat boodschappen doen. Prima. Prettige dag verder. Veel ja. plezier. Ja. Dat, dat, is, voor... dat is wel hetgene wat jullie denken dat er moet veranderen? Dat moet eigenlijk veranderen. En dan uh, dat, uh, uh, dat omkeer uh, kruisen op die, op die boorden. Mm -hmm. uh, zowel op de zeeweg van keer om. En wat we al bereikt hebben, is dat de tekst wat vriendelijker is. Er wordt nu echt alleen uh, uh, geaccentueerd op het, op het boulevard mm -hmm. en op het zand. Maar uh, zeg niet keer om, want je hoeft niet om te keren. Als je naar Zandvoort wil, kan je gewoon in het centrum. We hebben een prachtige parkeergarage. En ik zal je vertellen, ik woon erboven. Nou, hij is niet voor 20% bezet nu nee. op zondag, op zo'n mooie dag. Mm -hmm. En die mensen die kunnen gewoon een auto in de parkeergarage en een rondje dorp doen. Ja. En uh, uh, het is ontzettend moeilijk om daar het verschil tussen te maken. Ja, dat ik begrijp ik. Onze burgervader ook heel goed. Die zeggen, ja, hoe moeten we dat nou aanpakken? Veiligheid staat in eerste instantie voorop. En dan zeg ik ook tegen uh, de burgemeester... Ik zeg, ik heb daar uh, uh, heel veel begrip voor en ik kan het me ook voorstellen... Maar probeer het een beetje te laveren. Probeer een beetje een goede instructie te geven aan de verkeersregelaars. Probeer de borden zo te maken dat het duidelijk is dat het dorp wel bereikbaar is. Ja, ja. Dat is het enige wat wij vragen. En natuurlijk moeten we veiligheid voorop stellen. En natuurlijk moeten we het niet hebben dat er honderd motorrijders soms voor binnenkomen. Vervolgens op de boulevard hun motors parkeren op het Badhuisplein. En dan met z'n allen lekker bij elkaar gaan staan. Dat zijn excessen die we niet moeten hebben. Dat kan gewoon niet in deze tijd. Maar jullie zijn, gaat... jullie zijn in gesprek met, met, met uh, de burgemeester en ja, ja, wethouder? Ja ja, ja, ja we hebben uh, met wethouder vrij... en de burgemeester hebben we een uh, onderhoud hierover gehad. En hij zou zorgen dat de tekst op de borden uh, veranderd zou worden... en dat dat omkeerding uh, eraf gehaald zou worden. Mm -hmm. En dat is tot op heden nog niet gebeurd. En okay. Het gesprek dat wij hebben gehad is anderhalve week geweldig. Geleden heeft dat plaatsgevonden. Oké, okay, oké. Okay. En uh, wij proberen daar nog wat aan te doen, want we zijn er natuurlijk voorlopig nog niet vanaf. Nee, nou ja, ik, uh, ik, ik begrijp dat de problemen best heel erg groot zijn en, ja. en uh, ja. Ja, die zijn nog niet uh, van de baan. Nee, en de grote jongens in het dorp, de grotere zaken in het dorp, zoals bijvoorbeeld een peul, een zeeman, een uh, <coughs> parie, een kiks die er zitten in het centrum van het dorp, die, hebben, die zijn nu twee, drie weken dicht geweest. En die gaan langzamerhand weer open. Die hebben zich heel goed ingesteld... op de anderhalve meter maatregel. Ja. Uh, uh, om zeeman maar te noemen. Nou, Dat zit op de grote kort bij mij aan de overkant. Mm -hmm. Normaal een hele uitstalling... van allerlei goederen en dergelijke. Twee deuren open. En uh, de ramen zijn nu allemaal overvlak met waarschuwingsborden. Dat op het moment dat er twee of meer mensen in de winkel zijn... dat ze buiten moeten wachten. Dat soort maatregelen. Ja. BUL doet dat. KIKS doet dat. Ja. En... Gelukkig gaan die winkels langzamerhand ook weer open... zodat het wat minder mistroostig wordt. Ja, Want uh, wat dat betreft lijkt het al nog. Ik ja, het is... is uh, het niet. Maar als je door de week door zo'n Straat Kerkstraat... Uh, ja, daar word je niet gelukkig van. Daar word je niet gelukkig van. Nee. En uh, uh, weet je wat het ook is, Ger? Het is natuurlijk ook nog eens een keer zo... dat het precies in de verkeerde periode ja. valt. Ja. ja, als we alles en, weer in de hand dan hebben, dan... Ja, dan wordt het een stuk makkelijker. Wat ik, wat, ik, wat, ik wat ik zelf wel heb gedaan is uh, uh, sparry uh, besteld vanavond voor uh, bij, de, bij de drie aapjes. Dus uh, wat dat ja, betreft kan, kan je dat niet. natuurlijk ook doen als uh, ja, inwoner. Hè? Ik kan niet anders zeggen als uh, om dat soort initiatieven van harte te ondersteunen. Ik vind het fantastisch. Zoals heel veel uh, zaken uh, dat doen. Die site van uh, Scharry waar je, je als ondernemer kan aansluiten om uh, te laten blijken. De, uh, die app, die Scharri-app, om te laten mm -hmm. kijken dat je als ondernemer ook meedoet. Uh, alle ondernemers bezorgen thuis. Dus als er mensen zijn die... Uh, daar gaat het ook vandaag over. Ja. We hebben net de dame van het Rode Kruis mogen horen... die gratis boodschappen rondbrengt en zo. En aan de andere kant zijn er ook heel veel ondernemers in het dorp... die gewoon zeggen, nou, normaal doen we het niet. Dit zijn heftige tijden, andere tijden... Bel en we komen het langsbrengen. Helemaal goed, en, helemaal goed. mevrouw, ik ben kaasboer. Als je wat bij mijn buurman de bakker nodig hebt, zeg het. Dan neem ik dat tegelijkertijd Ja, helemaal goed. Mee. En, nou ja, ik, uh, ik, die, ik ben... Die samerhoreigheid is er gewoon. Dus dat, is, een, dat ja. is heel goed. Ik wens jullie heel veel sterkte en succes. Dank je, Gerg. En toch, we... toch nog een beetje uh, uh, goede handel. Dat jullie allemaal nog een beetje geld kunnen verdienen. Ja, laten we het hopen. En wat het meest belangrijk is in deze situatie is eigenlijk... we willen ergens eigenlijk naartoe werken na ja. een maand. Dat je kan zeggen van, nou jongens, we weten nu een periode... we kunnen een tijdstip printen waarin het afgelopen is. Ja. Dat hebben we nog niet. Dat misschien dan horen we dinsdag daarover mee. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Dag Peter. Dag. Doei doei. Peter Tromp, voorzitter van de Wikileaksvereniging Zandvoort. En die hebben het hoor jongens. Dus als je uh, lekker uh, wat wil uh, halen, doe dat even en, uh, be be bel even een restaurant en uh, uh, haal het op en uh, ja, en dan komt er wat geld binnen. wordt inderdaad. Money! Een remix uit 2011 van Pink Floyd. We kennen hem al van 70 jaar. Een enorme hit geweest natuurlijk. enorme hit geweest. En, uh, nou, de muziek gaat maar door. Uh, het is uh, vijf voor half twee. We krijgen zo. Uh, uh, even kijken wie krijgen we aan de lijn zo. Dat is uh, iemand van onszelf. Dat is Irene. En Irene staat uh, bij, de, bij, de, bij de Zandvoortslaan, uh, bij, de, bij het Pannenkoekenhuis. En ze gaat uh, zo meteen ons even vertellen hoe, uh, hoe de sfeer is... Uh, wat er allemaal langskomt en wat er, uh, wat er aan de hand is. Dus uh, even één liedje nog. En dan horen we Irene bij ZFM. En hier is Madonna. to <laughs> you. Het is... Ja. De laatste keer dat wij er zagen was met het Songfestival vorig jaar. En dat was niet zo'n heel groot succes. Dat was een beetje valsig. Maar dat kan gebeuren op die leeftijd. Dan word je wat valsig. Ja, en uh, nou ja, we, we, we, ik zou zeggen, jongens, uh, uh, ik vertel het nog één keer: Giro 7244 met vermelding Actie Zandvoort. En uh, ja. Storten maar, storten maar. Want uh, ja, het is heel belangrijk dat uh, het Rode Kruis uh, uh, geld binnen blijft krijgen... Om, uh, om, om, om hun werk te kunnen blijven doen. Uh, er is ook een hulplijn van het Rode Kruis. Dat is 070 44 55 888. Dus niet 4 x 8, maar 3 x 8. 070 44 55 3 x 8. En uh, die, dat, is, dat is het nummer als je... Ja, als je uh, uh, uh, hulp nodig hebt, uh, boodschappen, uh, je vuilniszak moet naar buiten, uh, je, uh, je wil een praatje maken, dat kan ook nog. Uh, dus uh, dat, dat nummer is uh, voor iedereen die, uh, ja, die, die hulpbehoefend is. En ik zou zeggen, uh, gebruik het, gebruik het, het is er. Somewhere in the crowd Ja, daar ben je, eindelijk. Dit was Abba bij ZFM en Irene aan de andere kant. En Irene, vertel even waar je staat. Ja, nou, ik sta ondertussen, ben ik, ik ben net weer uh, teruggereden... maar ik stond net uh, bij de rotonde van uh, Nieuw Unicum. Ja. En uh, ik heb daar uh, toch wel drie keer vier gestaan met de handhavers... of de handhavers, de mensen van de beveiliging uh, die daar uh, de mensen... Bekijken die ons dorp willen binnenrijden. En nou er zijn heel veel Zandvoorters. Ik, ik denk dat we opvallend veel meer inwoners hebben dan normaal. Oké. Okay. Uh, vooral de brede Straat <laughs> is een hele populaire plek waar mensen blijkbaar wonen. Oké. Okay. Dat is wel heel bijzonder moet ik zeggen. Yeah. Nou, de, de, de motorrijders worden uiteraard allemaal teruggestuurd. Behalve wanneer ze kunnen laten zien op een kentekenbewijs dat ze in Zandvoort wonen. Dan mogen ze doorrijden. Oké. Okay. Um, er zijn uh, heel veel mensen die al bij het aankomen bij de rotonde uh, in één keer blijkbaar bedenken... ...oh ja, dat is waar ook. Uh, en maken gelijk rechtsomkeer. Of ze gaan even bij het pannenkoekenhuis daar stilstaan... ...en uh, nou ja, uh, bekijken ook even de situatie daar, uh, hoe het uh, verder allemaal loopt daar. En hoe, hoe reageren de mensen? Uh, de meeste mensen reageren prima, uh, soms verbaasd. Er zijn wat, uh, wat buitenlandse mensen die dan uh, horen van... ...nou, je mag niet verder rijden, want er zijn geen parkeerplaatsen. Oh, en waarom dan? Nou ja, dan denk je bij jezelf onder welke stil uh, komen ze vandaan. My God. Maar goed, uh, <laughs> met, een, met een enkele zin uh, is het dan blijkbaar toch wel duidelijk... ...en uh, gaan ze om en okay. rijden ze dan weer terug... Ja, ja. Uh, ik moet zeggen, de sfeer is, is prima. Uh, ook van de mensen die daar staan, uh, moet ik zeggen, uh, meestal krijgen ze een glimlach. En zo van, nou ja, jammer. Het was te proberen, maar het gaat niet lukken. We en, gaan wel weer uh, rechtsomkeerd. En de mensen van de beveiliging, hoe, hoe, uh, hoe, hoe doen ze het? Ja, super. Ik, ik, ik vind dat ze het buitengemeen netjes en beschaafd uh, doen. Uh, ze, en ze vragen van, uh, mag ik u vragen uh, wat u komt doen? Nou, uh, we gaan op bezoek bij oma. Nou, dan mensen doen een fijne dag en dan mogen ze doorrijden. Uh, sommige mensen zeggen, we gaan inkopen doen. Nou, dat kan natuurlijk ook. Sommige mensen, er was net voordat, uh, voordat ik weer wegging... was er een Poolse auto met een gezin uh, die aankwam rijden. En uh, zij vroegen, Goh, mag ik vragen wat u komt doen? Nou, uh, ze beelden eigenlijk het... Uh, uh, erin rijden en gelijk weer door naar buiten rijden. Ja, je kunt <laughs> natuurlijk niet controleren of dat ze dat ook echt doen. Maar ervan uitgaande dat ze dan inderdaad aan de, aan de Zandvoortse Laankant naar binnen komen... en aan de zeewegkant weer uitrijden. Ja, ja. ja dat ja. is ook prima natuurlijk. Ja. Hey, Irene, hoe, hoe, uh, uh, hoe ervaar je uh, het, het, het, het, het, het geheel? Ik bedoel, hoeveel... Mensen daarnaar daar binnen willen, valt het je mee of tegen? Is het, is het uh, bijzonder? Nou ja, het, het is aan de ene kant niet bijzonder, omdat je denkt: van ja, er zijn natuurlijk toch wel heel veel mensen die denken: ja, ik, ik bedenk wel wat om toch naar binnen te komen. Ja, ja. Aan de andere kant denk ik: van jongens, iedereen die weet hoe het ervoor staat. Ik bedoel, uh, men uh, leest het, uh, de krant, men leest, uh, ziet het journaal. Dus ze weten eigenlijk best wel hoe de vork in de steel steekt. Maar toch denken ze van ach, ik probeer het wel. Ja, ja. Uh, en het is inderdaad aan de, aan de mensen die daar staan van de beveiliging om het op een juiste manier uh, tegen te houden. Er was ook een mevrouw uh, die kwam haar hond uitlaten. Nou, uh, vanaf uh, 15 april mag men vanaf 9 uur niet meer op het strand tot uh, 7 uur s'avonds. Behalve dan bij Panassia. Nou ja... Uh, ja, je... Dat is dan niet zo heel erg logisch om dan op deze manier door binnen te rijden. Precies. Maar ik vroeg aan de handhaaf uh, mevrouw, uh, ik zei, oh, uh, uh, wat is dan de discussie die je met zo'n mevrouw hebt? Nou, zes, Ik heb deze mevrouw deze week al eerder bij de rotonde gehad en we hebben toen een hele discussie gehad over het uitlaten van je hond... En op een gegeven ogenblik dacht ik, ik kom hier niet uit. En ik dacht, het heeft ook geen zin om daar een discussie over te voeren verder. En ik heb gezegd, mevrouw, gaat u maar en ik wens u verder een hele fijne dag. Ja, heel en, goed. en zo gaat men om daarmee. Goed. Dus dat is prima. Nou, geweldig. Ik uh, ben je zeer dankbaar voor je, uh, voor je verslag. Uh, ja, gedaan. Nou, wij, uh, wij spreken elkaar uh, onge ongetwijfeld uh, uh, uh, nog wel uh, meer. En ik weet niet of je verder nog... In de uitzending komt uh, tussen. In, in, in andere programma's? Nee, nee, nee. nee. Nou, maar, dan... uh, als ik vanmiddag terug ga, want ik ga nu door op uit en ik kom vanmiddag het dorp weer in. En uh, wellicht uh, kan ik kijken of dat ik dan uh, op, die, op dat tijdstip nog even kan kijken of dat er nog iets te melden is. Helemaal goed. bel ik vanaf de Rotonde, bel ik nog even terug. Je bent en... van harte welkom, Irene. Goed zo. Oké. Okay. Ik wens jullie een fijne dag vandaag. Dankjewel, jij ook. Bye, bye, bye. Dat was Irene van ZFM over de situatie bij de controleposten in het dorp. Nou, dat gaat gelukkig goed. Hier zijn de Eagles. En take it to the limit. En Take It to the Limit. Prachtige muziek. Tuurlijk, tuurlijk. Vul maar even door. Dit is ZFM. Help de helpers helpen. Doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis. Op giro nummer 7244. Ten name van actie Zandvoort. Dus vandaag de hele dag. De marathon uitzending op ZFM. Help de helpers helpen. ZFM. Thank <laughs> you. gemaakt hoor maar gelukt zullen we ook deze liberian girl zetten dames en heren het is bijna twee uur en uh, wij draaien nog een klein stukje van uh, van deze plaat en misschien came nog nou nog één keer